Nou, er is een uh, nieuw boek uit en ja, eigenlijk ook wel een beetje de gelijknamige website... want die is er ook, Gelukkige Kinderen. Uh, ik heb mm -hmm. aan de telefoon Jo-Janneke Kleinhans. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u heeft een, een boek gemaakt, hè? Gelukkige Kinderen. Waar gaat die over? Uh, Gelukkige Kinderen gaat er eigenlijk over wat wij als ouders kunnen doen... om kinderen ja, serieus te nemen en ze ja, optimaal te laten ontwikkelen. Ja, en dat doen we nu nog niet? Nou ja, heel vaak wel. Alleen soms zie ik ook ouders worstelen, uh, omdat ja, we gaan voor overal naar school toe, behalve hoe je een kind opvoedt. Uh, en ik merkte zeg maar, toen ik voor de klas stond, dat ik ontzettend veel handige dingen heb geleerd. En dat ik dacht van, joh, zou het toch fijn zijn als ouders dit ook weten. Ja, en uh, toen dacht ik, ik ga er een boek over schrijven. Ja En vanaf welke leeftijd geldt dat? Want kun je eigenlijk een kind van twee jaar bijvoorbeeld wel serieus nemen, of drie jaar? Um, ik vind dat je een kind altijd serieus kan nemen, ongeacht leeftijd. Uh, natuurlijk praat je anders tegen een kind van twee dan tegen een kind van 18. Um, maar als je de kleine stapjes blijft nemen zoals ik beschrijf, maak het klein... Ja, dan kan je dat met een kind van twee doen, een kind van vier of een kind van twintig. Ja, Maakt niet uit. Het, ja, het is het antwoordenboek voor blije en relaxte ouders... Ja, het leven wordt er ook wat rustiger door. Hè? Ik denk dat je dan wel inderdaad meer moet luisteren naar kinderen. Maar betekent dat ook dat je alles ook maar gelijk door moet voeren als ze iets vinden wat je moet gaan doen? Nee, natuurlijk niet. Um, je moet het voorstellen dat als jouw leidinggevende de hele tijd zegt... dat mag niet, doe dat niet, uh, stop daarmee. Dat je uh, ja, gauw uitgekeken bent op die baan. Um, bij kinderen werkt dat net zo. Natuurlijk moet je grenzen geven, natuurlijk uh, moet je af en toe stop houden op zeggen. En aan de andere kant moet je ook hun ja, initiatieven, hun ja, fantastisch creatieve ideeën uh, horen en daar wat mee doen. Ik krijg wel eens de vraag van, ja, maar mijn kind wil absoluut niet onder de douche. Ja, weet je, als je kind absoluut niet onder de douche wil, prima, maar je kind moet wel gewassen worden. Ja, maar als hij dat... je weer... maar als ja? hij dat ook niet wil, bijvoorbeeld, die wil niet douchen, die wil niet wassen. Want... Ja, in mijn huissituatie heb ik ook eentje die dat af en toe helemaal totaal niet wil. Maar ja, hij zal toch een keer moeten, moeten, moeten wassen. Dus dan moet je toch al die regels even overboord gooien. Um, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je kijkt hoe het komt. Dat je kind niet wil douchen. Uh, er zijn gewoon kinderen die dat heel erg vervelend vinden. En een bad juist heel erg fijn vinden. Um, en er zijn heel veel kinderen die gewoon een washandje met een stukje zeep veel fijner vinden. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je daar naar kijkt. En natuurlijk vinden we als grote mensen dat we uh, uiteindelijk onder de douche moeten uh, gaan... ...en dat we uiteindelijk ons dagelijks zouden moeten wassen. Aan de andere kant denk ik, als dat zo ontzettend veel strijd en ruzie geeft... ...maak het dan klein. Ja. Kijk, kijk dan wat haalbaar is en bouw dat langzaam weer op. Ja, nou is dit boek voor iedereen geschikt, hè? maar denkt u niet dat dit ook best een tip is... ...voor mensen die in de professionele sector zitten? Ja, dat is de volgende stap... Dat is zeker. Uh, uh, het is de bedoeling dat het zeg maar, uiteindelijk opgepakt wordt door ja, professionals die met kinderen werken. Omdat ik op die manier nog meer ja, kinderen bereik. Ja, oké. Okay. Uh, ja. En ik spreek nu de ouder aan in het boek. Ja. En overal waar je de ouder leest, kan je ja, de leerkracht lezen, de trainer, uh, ja, de hulpverlener. Ja, en dat zijn eigenlijk handvaten. Hè? Mensen moeten ermee doen wat ja. ze zelf willen, maar het zijn wel tips uit ervaring, neem ik aan. Ja, ik heb uh, de tips zeg maar, uh, ja, de geluk met je kind manier, dat zijn negen vaardigheden. En ik heb zelf vijftien jaar voor de klas gestaan, waarvan tien jaar in de cluster vier onderwijs. Dat is uh, de psychiatrie waar je terechtkomt als je het overal verknald hebt als kind. Dan heb ik het over kinderen die vier of vijf jaar waren... En ja, toen ik met die negen stappen ging werken, van nou geef je kind structuur, uh, een plan met elkaar, heb vertrouwen en, nou ja, en andere stappen. En toen werd het leuk. Oké, okay, nou gelukkige kinderen thuis en op school. Het antwoordboek voor blije en relaxte ouders. Waar kunnen mensen hem bestellen? Bij bol.com of via mijn site gelukkige kinderen.nl. Kleinhans, dank u wel. Super, dank u wel.